Toen Bilbo, na lange tijd bewusteloos te hebben gelegen, zijn ogen opende, vroeg hij zich af of ze wel open waren, want het was even donker af toen hij ze dicht had. Hij kwam heel langzaam overeind en kroop zoekend op handen en voeten rond over de kille grond, Maar nergens kon hij iets vinden, helemaal niets. Geen spoor van aardmannen, geen spoor van bergen. Zijn hoofd duizelde. En hij was allerminst zeker van de richting waarin ze waren gegaan toen hij was gevallen. Hij sloeg er zo goed mogelijk een slag naar en kroop een heel eind voort. Tot zijn hand plotseling iets aanraakte dat aanvoelde als een kleine ring van koud metaal die op de bodem van de tunnel lag. Het was een keerpunt in zijn carrière, maar dat wist hij niet. Hij stak de ring zonder er verder bij na te denken in zijn zak. Op dat ogenblik scheen hij van geen enkel bijzonder nut te zijn. Hij ging niet veel verder... maar zette zich moedeloos op de koude vloer. en gaf zich lange tijd aan volslagen ellende over. Oh... Oh... oh. Mijn arme hoofd... Oh. wat als ik met thuis... in een lekkere zachte bed. Oh... Oh, wat in mijn eigen veilige keuken een of andere heerlijke maaltijd dan bereidt. Hmm, iets met ham en eieren. Oh, oh wat heb ik een honger. Oh. Een pijp. Waar is een pijp. Gelukkig, niet gebroken. Met de bakzak. Even voelen. Ja, er zit nog net iets in voor één pijpje. Huh, mogelijk. Ruchefers. Wacht, waar zijn mijn Ruchefers? Oh, nee. Weg. Wat een ellende. Ik huh. moet zien dat ik hier vandaan kom. Maar hoe? Terug gaan. Dat helpt niets. Zijwaarts. Onmogelijk. Voorwaarden, er zit niets anders op. Kom verder dan maar. Ja. Oh, voorzichtig. Oh, oh, oh, wat was dat? Een vlierbaas? Niks aan de hand. Oh, Wie weet dat we enge slijmerige dingen... met grote uitpuurende blinde ogen hier door het water kronken... of welke andere griezelige schepsels erin... Met het uitspreken van deze veronderstelling... was Bilbo niet ver bezijden de waarheid. Want hier, in de diepte bij het donkere water... woonde de oude Gollum. Een klein, slijmerig schepsel... even donker als de duisternis met uitzondering van twee grote, ronde, lichte ogen in zijn mager gezicht. Hij had een kleine boot, waarmee hij heel stilletjes op het diepe, koude water van het meer rond kon varen. Hij peddelde met grote voeten die over de rand bungelden, maar veroorzaakte nog niet het geringste rimpeltje. Met zijn lichte, lampachtige ogen zocht hij naar blinde vissen, die hij met zijn lange vingers snel als een gedachte ving. Hij hield ook van vlees. Aardman vond hij lekker als hij eraan kon komen. En hij wurgde ze eenvoudig van achteren als ze ooit alleen ergens in de buurt van het water kwamen terwijl hij rondsloop. Vanaf een glibberig rotseiland midden in het meer sloeg hij Bilbo nu uit de verte gade met zijn lichte ogen die als een telescoop waren. Hij vond Bilbo hoogst bevreemdend want hij zag wel dat het geen aardman was. Geruisloos stapte hij in zijn boot en schoot van het eiland weg, in de richting van de plek waar Bilbo ten einde raad aan de rand van het water was gaan zitten. Vegeran. Oh. Een spatteran, mijn liefste. Ik veronderstel dat dit een uitgelezen maal is. Dat zal in ieder geval een smakelijk hapje zijn. Wie, wie ben jij? Dat is hij, mijn liefje. Ik, ik ben meneer Bilbo Balings. Ik ben de dwergen kwijtgeraakt en ik ben de tovenaar kwijt... en ik weet niet waar ik ben. En ik wil het niet weten als ik maar weg kan... Wat heeft het in zijn hand? Ze? Wat? Oh dit? Een, een zwaard. Een, een zwaard dat uit de gondeling kwam. Yes. Huh? Misschien zit je hier en klets je er een beetje mee, liefje. Misschien houdt het voor raadsels. Huh? huh? Misschien wel, nietwaar? Uh, raadsels? Uh, nou, goed dan. Vraag jij maar eerst... Wat heeft wortels die niemand ziet? Is hoger dan bomen? Rest op in het verschiet zonder hoger te komen? Gelukkig makkelijk een berg, denk ik. Kan het makkelijk raden? Het moet een wedstrijd met ons doen, liefje. Als het je vraagt en het niet beantwoordt, eten we het op, liefje. Als het ons vraagt en wij niet antwoorden, dan doen wij wat het wil, hè? Wij wijzen het de weg naar buiten, ja. Goed. Uh, uh, dertig witte paarden op een heuvel rood. Eerst kouden ze, dan stampen ze, dan staan ze als dood. Ja, ouwe mop, ouwe mop. Kan, hè? Oh. Kom, liefje, Nee, wij hebben er maar zes. Luister. Stemloos krijgt hij, vliegt vleugeloos rond. Tandeloos bijt hij, mondhoeft zonder mond. Uh, uh, uh, Ik moet antwoorden. Wacht, wacht even. Uh. De wind. De wind natuurlijk. Mijn beurt, hè. Uh, uh, een oog in een blauw gezicht zag een oog in een groen gezicht. Dat oog lijkt op dit oog, zei het eerste oog. Maar laag, niet hoog. Uh. Nou, nou kom, doe dan. Mijn liefje. Bloempjes, betekent het niet waar. Okay. Het heeft nu een mooie raad voor me, liefje. Je ziet nog, voelt het, het heeft geen gewicht. Je hoofd nog ruikt het. En het ligt achter, sterren en heuvel top en twee holen op. Slag. eindigt leven. Dood gelag. Dat is makkelijk. We zitten er middenin. Het donker. Nou, het ben je weer. Uh, zonder deksel. Scharnieren of slot. Bevat dit doosje niet te min. Een gouden schat. Nou. Nou, wat is het Hm? Niet een ketel niet een ketel die overkopeltje dat ze denkt te horen naar, naar het geluid dat je maakt. Geef ons een kans. Laat het ons een kans geven, liefje. Eerst eens. Eerst eens. Levens van licht ontbloot. Koud als de dood. Nooit dorstig. het drinken, drinkend in Malien. nooit drinkend O, oh. oh. Levens van ontbloot, Koud als de dood. Nooit dorstig. Klopt drinken, drinkend in Malien. nooit drinkend. Oh. Oh. is lekker, mijn liefje. Is dat. Nog, nog nog eventjes. Ik, ik heb jou net behoorlijk veel tijd gegeven. Het moet zich haasten. Uh, haasten. Dat is uh, vis. Vis. Het is, het, het is vis. Nou, ik wil. Uh, geen been lag op één been. Twee been zat op drie been. En vier beenen kreeg dat... Nou, gemakkelijk. Nou? Vis op een tafeltje... ...een mens die op een krik aan tafel zit... ...en de kat krijgt de graten. S luisteren. Dit versvindt al dat men kan. Bieren, beesten, bomen, bloemen... bijt bijtstaal... ...en kan de hardste stenen malen. Veldkoning verwoest stad... En slaat hoog erg plaats. Uh, het koning... Hoe oh, de dat... Het hooggebeerge... Oh... Oh... Oh... Hier uh, Oh al Oh, nee, nee. Geef me tijd, geef me tijd. De tijd! De tijd! Spijtig. Het moet ons weer een vraag stellen, liefje. Ja, klopt. Nog een vraag om te raden, Klaar. Wacht, oh, wacht. Dat, dat heb ik in mijn zak. Dag, dat, dat, dat. Niet eerlijk. Niet eerlijk. Het is niet eerlijk, mijn liefje, ofwel soms, om te vragen wat er in zijn smerige zakjes heeft. Wat heb ik in mijn zak? Het moet dan drie keer laten raden, liefje. Drie keer. Oh, vooruit maar, raad maar op. Hulde. nog eens. Hulp. Mis, die mis, mis, ging mis. Laatste keer. Nou, vooruit. Nou, wacht. Met. De tijd is om. O, oh, of niet? Allebei mis. Nou, kom maar. Ik wil ik weg. Jij moet bij de weg wijzen. Dat heb je beloofd. Wow. Hm. Hebben wij dat gezegd, liefje? Ja. Die nare kleine de weg naar buiten wijzen. Dat heb je beloofd. Maar wat heeft die dan in zijn zakjes, hè? Geen touw, liefje. Oh. Maar niks. Oh, nee. Geen oh, rezuur. Beloofd is beloofd. Meidig nee, is het. Ongetuldig, liefje. Maar het moet wachten. Ja, wachten. Wachten? We kunnen niet zo haastig door de gang lopen. We moeten eerst een paar dingen gaan halen, ja. Dingen om ons te helpen. Met een gevoel van opluchting hoorde Bilbo dat Gollum er in zijn boot vandoor ging. Hij dacht dat het slechts een uitvlucht was en dat hij niet van plan was terug te komen. Waar had Gollum het over? Welk nuttig ding kon hij daar op het donkere meer verborgen hebben? Maar Bilbo had het mis... Gollum was wel degelijk van plan terug te komen. Hij was nu nijdig en hongerig. En hij was een naar, boosaardig schepsel. En hij had al een plan. Niet zo ver weg was zijn eiland... en daar, in die schuilplaats... bewaarde hij een paar armzalige snuisterijen... en één heel mooi ding. Bijzonder mooi. En heel wonderbaarlijk. Een kostbare gouden ring. En die wou hij nu hebben omdat het een ring van macht was. Als je die aan je vinger liet glijden, werd je onzichtbaar. Alleen in het volle zonlicht was je nog zichtbaar en dan nog alleen door je schaduw. En die was ieuw en vaag. Wie zal zeggen hoe Gollum eraan was gekomen? Heel lang geleden, in de oude tijd, toen dergelijke ringen nog vrij waren in de wereld. Mijn geschenk. Zo had hij zichzelf in de eindeloze donkere dagen altijd voorgehouden. Hoe dan ook, nog een paar uur geleden had hij hem gedragen en een klein aardmanduiveltje gevangen. Wat had hij gepiept. Hij had nog een paar botten over om op te knagen, maar hij had nu zin in iets malsers. Mijn verjaarsgeschenk. Dat willen we nu hebben, ja, dat willen we hebben. Volkomen veilig, ja. Zal ons niet zien, hè, liefje? Nee, het zal ons niet zien. En zijn ellendige kleine zwart zal oh, niks zwartse. Ja. Wat is het? Wat is het? Weg, meisje, weg! Weg. Volgens mij geen vertrouwhoofd. Mijn liefje is weg. W wat is er aan de hand? Wat ben je kwijt? Het moet het niet vragen. Gaat het niet samen? Nee. Het is kwijt. Ja, jij ja, en ik ook. En ik wil ook kwijt worden. En, en, en ik heb het spel gewonnen. En jij hebt het beloofd. Schiet op, laat me hieruit en zoek daar naar nee, mijn nee, reserve. Nee, nee, nog niet, liefje. We moeten het maar zoeken. Het is kwijt. Oh. Jij hebt mijn laatste vraag niet geraden. En je hebt het beloofd. Niet geraden? Wat heeft het in zijn zakjes? Wat heeft het in zijn zakjes? Het geroep en gesis werd luider en scherper en toen Bilbo die kant uitkeek zag hij tot zijn ontsteltenis twee kleine lichtpuntjes naar hem gluren. Gollum zat weer in zijn boot en peddelde wild terug naar de donkere oever. Het licht in zijn ogen was een groen vuur geworden en de woede over het verlies en de achterdocht in zijn hart waren zo groot dat geen enkel zwaard hem nog angst kon aanjagen. Pulbo had er geen idee van wat het ellendige schepsel zo woedend had gemaakt... maar hij zag dat alles verloren was en dat Gollum erop uit was hem te vermoorden. Hij keerde zich net op tijd om en rende blindelings terug... de donkere gang door waarlangs langs hij gekomen was. Wat heb je dat Hoorde hij hard achter zich sissen toen Gollum met een plons uit de boot sprong. Wat heb ik eigenlijk? vroeg hij zich af terwijl hij hijgend voortstrompelde. Hij stak zijn linkerhand in zijn zak... De ring voelde heel koud aan toen hij stilletjes om zijn grijpende wijsvinger gleed. Het gesis klonk nu vlak achter hem. Hij draaide zich om en zag Gollems ogen als groene lampen de helling opkomen. Doodsbang probeerde hij harder te rennen... maar plotseling stootte hij zijn tenen tegen een oneffenheid op de grond... en hij viel plat neer met zijn kleine zwaard onder hem. In een oogwenk was Gollem bovenop hem. Maar voordat Bilbo iets kon doen... Op adem komen, opstaan of zijn zwaar trekken, pas Gollum al voorbij, zonder ook maar de minste aandacht aan hem te schenken. Vloekend en fluisterend terwijl hij rende. Wat had dit te betekenen? Gollum kon in het donker zien. Bilbo kon zelfs van achteren het licht van zijn ogen flat zien schijnen. Hij stond met moeite op en stak het zwaard, dat nu weer flauw glansde, terug in de schede. Toen ging hij heel voorzichtig achter Gollum aan. Er scheen niets anders op te zitten. Het had geen zin om weer terug te kruipen naar Gollums water. Misschien zou Gollum hem, als hij hem volgde, ongewild naar de uitgang leiden. Ja. Weg tegen gaan. Toen we die ellendige jonge Grijper de nek hebben omgedraaid. Dat is het. Het is van ons afgegreden na al die eeuwen en eeuwen. Het is weg. Ho. Ho. Oh, Paul. <laughs> <laughs> Wij herinneren ons niet alle plaatsen waar we geweest zijn. Maar het heeft geen zin. De Paris heeft het in zijn seksis. Die nare pookneus heeft hem gevonden wat wij ons plommen. Wij gissen. Gissen alleen maar, mijn liefje. We kunnen het niet weten voordat we het ellendige schepsel vinden en toeteren. Maar het weet niet... Wat het geschenk kan doen het, hè? Het weet het niet. En het kan niet vergen. Het is verdwaald, het nare nieuwsgierige schets. Dat heeft het gezegd, heer, zeker. Maar het is gewikst. Het zegt niet wat het bedoelt. Het wil niet zeggen wat het in zijn zakjes heeft. Weet het. Het kunt er echt naar binnen. Het moet ook een weg naar buiten ja. Yeah. Het is op weg. Naar de achterdeur. Naar de achterdeur. Dat is het. Maar. Dan zullen we aardmansen het pakken. Aardmansen. Ja, maar als zij het geschenk krijgt, een stierbaar geschenk, dan zullen de aardmansen het krijgen, goh. Ze zullen ontdekken wat het doet. We zullen nooit meer verder zijn, nooit meer, goh. Eén van de aardmansen zal het aandoen en niemand zal hem zien. Zelfs onze scherpe ogen zullen hem niet zien. En hij zal sluipen, kruipen komen en ons vangen. Goed, goed. Laten we het dan maar ophouden met praten, liefje. En ons haasten. Als de balings die kant op is gegaan... Moeten we vlug gaan kijken. Vlug, Opschieten. hoe te stellen een ja in rechts, Mensen voor dat je. Hopen aardmensen. Raken ze. Wat zullen we doen? Vervloek en platteren ze. We moeten hier wachten, liefje. Een tijdje wachten. En zien wat er gebeurt. Ja, zeker. Fijn. Wat is er gebeurd? Zo kwamen ze geen stap verder. Gollum had Bilbo tenslotte de uitgang gewezen, maar Bilbo kon de gang niet in. Daar zat Gollum, midden in de opening ineengedoken en zijn ogen glansden koud in zijn hoofd, terwijl hij tussen zijn knieën heen en weer bewoog. Hoewel hij in het schijntel van zijn eigen ogen slechts een zwarte schaduw was, kon Bilbo zien of voelen dat hij zo gespannen was als een boogpees, gereed voor het schot. Bilbo was wanhopig. Hij moest weg uit deze afschuwelijke duisternis. Hij moest vechten, het smerige schepsel doorsteken, de ogen uitdrukken, doden. Nee, geen eerlijk gevecht. Hij was nu onzichtbaar. Gollum had geen zwaard. Gollum had ook niet echt gedreigd hem te doden... of het tot dusverre geprobeerd. En hij was ellendig, eenzaam, verloren. Bilbo kreeg een plotselinge opwelling van begrip. Medelijden vermengd met angst. Een visioen van eindeloze, lege dagen zonder licht... of hoop op een beter lot. Harde steen, koude vis sluipen en fluisteren. Al deze gedachten flitsten in een seconde door zijn geest. Hij beefde. En toen plotseling in een nieuwe flits, alsof hij door nieuwe kracht en besluitvaardigheid werd bevlogen, sprong hij. Gollum liet zich achterovervallen En greep toen de hobbit over hem heen schoot, maar te laat. Zijn handen grepen in de ijle lucht. En Bilbo die recht op zijn stevige benen terecht kwam, repte zich door de nieuwe tunnel. Hij draaide zich niet om om te kijken wat Golm deed. Eerst hoorde hij gesis en gevloek vlak achter zich. Maar toen hield het op. Ineens klonk er een kreet van wanhoop en haat vervuld... die het bloed in zijn aderen deed stollen. Nee! Wij haten het. Wij haatsen het. Mijn Toen viel er een stilte. Gollum was verslagen. Hij durfde niet verder te gaan. Hij had verloren. Zijn prooi. En ook het enige waar hij ooit om had gegeven. Zijn verjaarsgeschenk. Zijn liefje.